Uur dan netwijl met het NWS-journaal. Tijdens de rellen in Haren is vannacht een man van 84 ernstig mishandeld met een stoeptegel. Rond middernacht was de bejaarde man in zijn bijkeuken toen er opeens een man voor hem stond. Meteen daarna kreeg hij een tegel tegen zijn hoofd en raakte hij bewusteloos. Een vrouw vond hem liggend in een plas bloed. In het ziekenhuis bleek dat zijn kaak was gebroken en dat hij een lichte hersenschudding had. De politie denkt dat de aanvaller een van de relschoppers in haren was en hoopt dat getuigen zich melden. Het onderzoek tegen oud-IMF-topman Dominique strauss kahn en drie vrienden wegens groepsverkrachting wordt stopgezet en er komt geen rechtszaak, schrijft de Franse krant Le Figaro. Een belangrijke getuige zou haar belastende verklaring hebben ingetrokken. Het Openbaar Ministerie in Lille in Noord-Frankrijk onderzoekt sinds mei... of DSK betrokken was bij een prostitutieschandaal. Hij zou een Belgisch escortmeisje hebben verkracht. Dat meisje zegt volgens Le Figaro nu... dat er sprake was van seksspelletjes met wederzijds goedvinden. DSK kwam vorig jaar in het nieuws toen hij in de VS werd opgepakt... op verdenking van verkrachting van een kamermeisje in een hotel. Ook die zaak werd uiteindelijk geseponeerd. De affaire kostte Strooskaam wel zijn functie als topman van het IMF... De kansen op het Franse presidentschap en zijn huwelijk. In de Eredivisie heeft PEC Zwolle thuis met 2-1 verloren van Groningen. De Zwollenaren gaven in de laatste minuten een 1-0 voorsprong weg. De wedstrijden RKC-VVV en Vitesse-Heracles eindigden allebei in een 1-1 gelijk spel. En de wedstrijd NEC tegen Willem II is nog aan de gang. Het weer vannacht daalt de temperatuur tot 4 graden in het binnenland... met kans op vorst aan de grond en mistbanken. Morgenochtend wat zon, middags bewolking, het wordt zo'n 16 graden. Morgenmiddag en morgenavond periode met regen. Dit was het NOS Journaal. Mama, wakker worden, kom, we gaan! Mis het niet, het natuurontbijt van IVN. De unieke kans om de natuur wakker te zien worden.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 Nog goedenavond in dit laatste uur natuurlijk de gebruikelijke overzichten... met het buitenlands voetbal in Duitsland. En natuurlijk die ene wedstrijd die nog bezig is en waar ze maar niet tot scoren komen. NEC, Willem II en die houtkamp. Ja, dat kan ook lang duren, want het uh, spelpeil is uh, niet echt veranderd. Met mijn laatste flits, het is nog steeds niet best. Het staat nog steeds 0-0. Uh, ruim een kwartier gespeeld in de tweede helft. En nu is het balbezit weer voor NEC... Maar ja, het zit allemaal zo rond die middellijn. En dat uh, levert weinig op. Nu weer een inborp voor Willem II. En Willem V gaat gooien. Bal precies op de middellijn. Dat zegt ook genoeg in deze wedstrijd tot nu toe. Het staat 0-0. RKC tegen VVV eindigde in 1-1. VVV stond zelfs lange tijd voor. Maar in de tweede helft maakte Chevalier gelijk. Frank Snoeks praat met de trainer van RKC, Erwin Koeman. Waarom beginnen jullie zo late voetballen? Eigenlijk pas in de tweede helft. Ja, ik vond ons ook uh, slecht starten. Eén uh, uh, onoplettendheid en je staat met 1-0 achter. Terwijl het ja, eigenlijk uh, dood en doodzonde als je de volg van de wedstrijd ziet. En, uh, ja, oké. Okay, uh, we hebben twee punten verloren en uh, daar zijn we echt uh, ja, niet tevreden over. Het gebeurde een paar weken geleden ook al in een thuiswedstrijd. Dat, dat je vroeg op achterstand komt en dat zo'n doelbunt toch heel lang de, de avond kleurt. Ja, dat klopt. Uh, je, je loopt achter de feiten aan. En uh, ik moet ook zeggen dat wij het tweede gedeelte van de eerste helft wel duidelijk beter in het spel kwamen. Maar met name de tweede helft, vind ik, hebben we uitstekend gespeeld. We hebben echt uh, over de grond gespeeld, goed positiespel gespeeld. We konden veel over onze linkerkant opkomen. Kansen gecreëerd, uh, keeper heeft een paar goede ballen gepakt, op een lat geschoten. Helaas maar één goal gemaakt, Er uh, hadden er meer moeten zijn. Uh, uiteindelijk pak Jeroen, zoekt natuurlijk ook nog een geweldig uh, bal uh, van, van VVV. Maar oké, okay, als je deze wedstrijd uh, bekijkt, dan zeg je van we hebben twee punten verloren. Ja, uh, je had hem gek genoeg ook nog kunnen verliezen in de tweede helft. Zeg je zelf, de keeper was een keer goed, een keer een bal op de paal. Maar in de tweede helft heb je hun bij de strot gegrepen, eigenlijk van begin af aan. Ja, maar ik vond ook dat wij... Uh, we speelden niet alleen beter, maar dat kwam met name doordat we meer tussen de linies in gingen spelen. Ik vond in eerste helver, Rob de Braber, die veel te, veel te diep stond. Waardoor zij uh, die, uh, die jongen op het middenveld eigenlijk een vrije rol had. Die kon lekker voor zijn verdediging spelen. de tweede helft hebben we dat, dat anders gedaan. Snijder zat beter in de wedstrijd, uh, omdat hij uh, niet te ver terug kwam, die bal ophalen. Die kwam meer vanaf het uh, middenveld, op, op hun middenveld dan. Ja, en dan zie je dat wij gewoon een betere ploeg zijn... en dat we heel goed kunnen voetballen en dat we kansen kunnen creëren. Alleen, we hebben te weinig uh, doelpunten gemaakt. Was het verschil ook dat jullie in de eerste helft heel veel breed speelden... en in de tweede helft juist de diepte zochten, de spits zochten? Ja, maar we konden, wat ik zeg, tussen de linies konden we veel makkelijker voetballen. Dus we, we konden die bal inderdaad ook makkelijker diep spelen. En, uh, ja, en in de tweede helft uh, moet ik eerlijk zeggen, hebben we gewoon prima gevoetbald. En, uh, en het is alleen jammer dat we deze wedstrijd niet hebben kunnen winnen. Aan de andere kant is het 1-1. Uh, uh, okay, uh, maar we hebben wel laten zien dat we gewoon een prima ploeg zijn. En toch hou je een katertje over. Ja, ja. Maar je speelt om te winnen. En, uh, maar we hebben te lang achter de feiten aan moeten lopen door die 0-1. Ben ja, Koeman, trainer van RKC. En nu hoorde het al, zijn ploeg kwam niet verder dan 1-1 tegen VVV. 1-1 werd het ook bij Vitesse Herakles. En daar praat Jeroen Elshoff na met uh, Vitesse-speler Marco van Ginkel. Jullie moesten uh, diep gaan en dan sta je uiteindelijk met een punt. Uh, levert dat teleurstelling op? Ja, eigenlijk wel. Je gaat uh, ja, natuurlijk de wedstrijd in om, uh, ja, om te winnen. En uh, ja, aan de stand verplicht... Uh, ja, wil je eigenlijk ook winnen? Het is natuurlijk een thuiswedstrijd, een mooie wedstrijd. En uh, ja, jammer genoeg maar één puntje. Vond je er eigenlijk dat jullie verdienden om te winnen? Of, of telt dat niet? Uh, ja, ik vond niet dat we heel sterk speelden. En, uh, ik vond uh, eigenlijk na de 1-0 van hun uh, dat we toen pas uh, ja, een beetje druk gingen zetten. En uh, dat we toen uh, ja, een paar kleine kansen creëerden. En uh, met het publiek erachter uh, ja, maakten we nog die 1-1. Maar uh, daarvoor uh, ja, was het uh, wel een beetje zwak, denk ik. Ligt dat nou in jullie of is dat de verdienste van Herakles Want vooral in de eerste helft leek het nogal op een soort tactisch steekspel van beide kanten. Ja, dat denk ik ook. Ik denk dat Herakles het uh, ja, een goede tactiek had. Ik, uh, ze hadden een soort uh, ja, halve uh, rechtsback, halve rechtshalf. En, ja, daardoor moesten wij uh, ja, gaan kiezen. En, uh, ja, ik denk dat ze dat goed, uh, goed oppakten. En, uh, ja, wij, uh, wij pakten het te laat op. en uh, ja, konden gewoon uh, goed hun positiespel spelen. Ja. Ja, het zou zomaar kunnen zijn dat er... Uh, steeds meer ploegen gaan komen hier die iets gaan bedenken op het spel van Vitesse. Is dat iets wat jullie, ja, zijn jullie niet echt gewend natuurlijk, of wel? Uh, ja, natuurlijk, jij is daar tweede en uh, ja, ik weet niet hoe we hoe we nu staan, maar uh, jij staat tweede en uh, ja, dat, natuurlijk gaan uh, de teams ont, ons uh, analyseren en uh, ja, ze willen natuurlijk gewoon punten pakken hier en uh, ja, ik denk dat Heracles het uh, heel aardig deed en uh, zoals u al zei, ja, ik denk dat meer, meerdere teams dat uh, kunnen doen, ja. Zijn jullie pijnpunt vooral in het eerste deel van de tweede helft? Waarin jullie eigenlijk inderdaad zelfs de onderliggende partij waren? Uh, ja, dat denk ik wel. Ik denk dat Heracles, uh, zoals ik al zei, een uh, ja, goed positiespel speelde. En, ja, ik denk dat wij uh, ja, een beetje achteruit liepen. En, uh, voorin uh, ja, zetten we af en toe druk, maar niet met z'n allen. En uh, daardoor uh, kwamen ze telkens uh, er doorheen. En uh, ja, wij hebben niet... Uh, Heel veel kansen gecreëerd en uh, ik denk dat we uh, wel iets meer kansen hebben gecreëerd. Ja. Toch per hier na de 1-1 een soort slotoffensieve uit. Had je het idee van nou, het, het gaat nog lukken of uh, heb je dat nooit gehad? Jawel, uh, ik denk na die 1-0 uh, ja, had je al het gevoel dat, uh, dat die goal uh, eraan kwam. En ja als die er komt, dan komt uh, ja, dan is het natuurlijk een, uh, een lekker gevoel. En uh, ja, dan moet je met z'n allen doordrukken. Maar ik denk niet dat dat uh, helemaal optimaal is gelukt. Ik zag uh, volop teleurstelling op uh, de gezichten van jou en je medespelers. Ook dat is in het verleden wel eens anders geweest. Hè? Ja, tuurlijk. Ja. We staan nu tweede en uh, ja, je wil natuurlijk gewoon winnen. Uh, ja, Erik uh, je heeft een goed team, maar uh, ja, dit jaar hebben ze nog niet zo heel veel punten gehad. En ja, we wouden hier gewoon uh, ja, de drie punten in huis houden. En uh, ja, jammer genoeg is het niet gelukt. Geen koploper, dat, uh, dat is toch stiekem balen, denk ik. Zeker behalen, ja. Marco Ginkel van Vitesse naar de 1-1 tegen Heracles. Voor wie is de 0-0 in Nijmegen straks een, een nederlaag, Andy? Ja, ik begin erover te denken, want ik zou eerlijkheidshalve eerst zeggen Willem II. Maar Willem II krijgt een uh, grote kans, hoor. De eer, die uh, Joachim, dat is een goede speler. Ik zei het al eerder, hij komt de bal net boven. Goede voorzet van Van Buren. En uh, dat uh, scheelde erg weinig. Het is... Uh, 2-2, dat toch het betere uh, opeens van het spel laat zien. En dat mag NEC zich aantrekken. Want NEC heeft gewoon een grotere en hogere begroting. En, en veel meer ervaren eredivisiespelers. Maar laat het kaas duidelijk van het brood eten. 20 minuten in de tweede helft. De corner genomen. En dan is het Mulder die de bal weer probeert te schieten. Nu met links. Maar de bal gaat ruim naast, langs en over het doel. En dus uh, mag Babos een uh, doeltrap gaan nemen. Maar NEC komt amper meer over de middenlijn. En uh, ik zei het al, het, het spel speelt zich met name af op die uh, uh, middenlijn en daaromheen. En NEC doet het gewoon niet goed. Want die spelen uiteraard thuis in uh, Nijmegen. De kobbel van Kieftebelt. Het was overigens Kieftebelt die die uh, mogelijkheid kreeg. Zojuist, maar de bal over het doel kopte van Babos. En nu heeft op de middellijn weer, en dat zegt eigenlijk steeds genoeg... dat daar de inworpen en vrije trappen worden genomen. Want daar bevindt het spel zich constant. Is de inworp genomen en heeft nec balbezit aan de linkerkant. Gaat de bal over de zijlijn. En waar? Op de middellijn. Nou, een meter eroverheen. En ja, zo krijg je geen kansen en geen mogelijkheden. En dan zie ik de eerste mensen op de tribune, het is ook een late wedstrijd, al langzaam in slaap dommelen. Eh, ik zal proberen om dat niet te doen, maar makkelijk is het niet. We hebben drie kwart wedstrijd gespeeld. Het staat nog altijd 0-0 bij NEC tegen Willem II. Nee, dan Vitesse-Hirakles, dat eindigt in 1-1. U hoorde uh, Jeroen Elsoff al praten met uh, Marco van Ginkel van Vitesse. En nu heeft hij de trainer van die bij zich. Peter Bos. Kan je je voorstellen dat ik als uh, neutrale voetballiefhebber uh, heb genoten van deze wedstrijd en zeker van de tweede helft? Ja, dat kan ik me wel voorstellen. Zoals ik als trainer van, uh, van mijn helft elftal genoten heb. Ben je dan ook uh, tevreden met een punt of had je het gevoel dat er misschien zelfs nog wel meer te halen viel? Nou, achteraf ben ik tevreden met een punt. Maar er is een groot gedeelte van, van de eerste helft en ook het begin tweede helft geweest... waarin de Frons meer ingezeten had. Ook bij 1-0 kregen we nog wel een paar kansen. Maar nadat die 1-1 viel, dan weet je dat ze dus daarin geloven... en nog meer gaan stormen richting hun tribune. Dan weet je ook dat het moeilijk kan worden. Nou, ik vind dit al met al een, een terechte uitslag. Uh, nu nu wisten eigenlijk al de, de laatste seizoenen... dat jouw elftal in balbezit zeer aardig kan voetballen. Um, dat komt er vandaag bij tijden goed uit. Heb je dat eigenlijk te weinig gezien, dit seizoen tot nu toe? Ja, dat is natuurlijk ook het verwijt geweest. We hebben dat bij vlagen laten zien. Maar ik vond vandaag dat we dat het grootste gedeelte van de wedstrijd gedaan hebben. En uh, wel met ontzettend veel risico. Hè, want we hebben maar drie verdedigers opgesteld tegen Vitesse. En uh, dat betekent dat je een extra middenvelder hebt. Om nog maar meer proberen aan het voetballen te komen. En de bal te hebben. En, uh, en dat is ons uitstekend gelukt vind ik. Ik zag vooraf je opstelling en toen dacht ik van dat is gewaagd. Dat, uh, dat zou ook helemaal verkeerd kunnen uitpakken. Ben ik daar naïef in of deel je die mening? Nee, dat, dat, dat als het inderdaad uh, slecht gaat, zelfs dat je in het begin achterkomt. En, en, en het is de eerste keer dat we dit spelen natuurlijk. Hè. Die spelers moeten erin geloven. Ik geloof erin. Ik heb op deze manier Baagje of V gespeeld. We hebben alles gewonnen in Nederland. Bij de amateurs, maar wel een 3-4-3. Uh, als je goede spelers hebt, en die hebben wij en je wil en je durft dominant te spelen. En je hebt de bal, je kan een goed positiespel spelen. Dan, dan kan het. En uh, dat hebben we tegen de spelers gezegd. En dat is vandaag gebleken, denk ik. feit dat het voetbal vandaag uh, goed uitkomt. Uh, houdt het dan ook in dat die overwinning van vorige week op de valreep. Zo, ...zo belangrijk is geweest dat het vertrouwen uh, gegroeid is? Of, want waar zoek je het in dat het er vandaag juist wel uitkomt? Uh, nou, natuurlijk helpt dat mee. Ik bedoel, we hadden pas twee punten. Dan, dan komt de kritiek en, en ook richting spelers. En, uh, dan neemt het vertrouwen misschien wat af. Dus een overwinning doet, dat, doet daarin goed. Ik vond niet dat we nou de afgelopen week echt met het hoofd in de wolk hebben gelopen. was ook geen enkele reden toe. Uh, maar het helpt natuurlijk wel mee. Maar wij hebben gewoon goede spelers. En wat we vandaag gedaan hebben is met Thomas Bruns nog een extra middenvelder... die ook erg goed kan voetballen op het middenveld erbij gezet. Ja, Dan is het zaak dat je ook durft te voetballen. Nou, dat hebben we vandaag gedaan. Heb je hem in de laatste fase, toen Vitesse aan een echt offensief begon, nog wel... Uh, heb je hem nog wel zitten knijpen? Nee, omdat ik vond dat we op zich wel goed stonden. Het is niet zo dat we helemaal omver on, werden. En ik juist in, in, de, in de counter nog dacht van, hé, hey, misschien dat er toch nog heel stiekem uh, iets meer in zit. Ik wil nog één moment terughalen uit de eerste helft. Ja, tegenwoordig hebben we microfoons die vangen alles op... van uh, wat jij als trainer zegt en schreeuwt. Je bent ontzettend boos op de scheidsrechter in, in de eerste helft... Uh, om een situatie met Bruns. Wij zijn een voetballende ploeg. Wij rekken geen tijd, wij, wij, wij doen niet aan spelbederf. En Thomas ging door zijn enkel heen en hij liep mank. En die jongen die gaat uiteindelijk op de grond zitten... En uh, Thomas is een onervaren speler uh, die, die, die net komt kijken en die dan dus schijnbaar opstaat op het moment dat zo'n brancard eraan komt En daar krijgt hij geel voor. Daar kan ik me pislink over maken. Als ik overtredingen zie waar geen geel voor wordt gegeven en je gaat op deze manier een gele kaart geven, dan denk ik, je hebt het niet gesnapt. En dan, de... en dan draai je om uh, en dan horen we je heel duidelijk zeggen tegen je voorzitter, Hey, Smit, dat is jouw vriend hoor. Help ons, dus wat bedoelde je daarmee? Nee, de beide heren die golven samen. En hij heeft het wel vaak over zijn vriend, dus daar moest ik wat om lachen. Dus dan, dan kijk ik even naar de voorzitter. Gelukkig is er weer een glimlach. Wat zeg je? Gelukkig is er nu weer een glimlach. Ja. Jawel, nou nee, ik ben er nog steeds kwaad over, omdat het gewoon een belachelijke gele kaart is. Kom op, wij hebben een voetballende ploeg, we rekken geen tijd. Eerst helft was een half uur gespeeld, en dan gaat zo'n jongen daarvoor geel krijgen. Dan denk ik van ja. Ik, het zal misschien wel terecht zijn, maar ik snap het in ieder geval niet. Dank je wel.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 in the red.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 Troubles aside Annoying winds are sorrows Hang them out to dry Throw it away, gotta throw it away All the colorful days, my friend Are coming around again Yeah, yeah, mm. Yeah, yeah I can feel a change of fortune No more riding on my love Feel the weight is off my shoulders And, stuff. and all the good times on which we do. Simon Webb dat Coming Around Again. Is er al wat opwinning in Nijmegen en niet? Nou, ik heb geen idee. Uh, in het stadion niet in ieder geval. Misschien uh, in de huizen ietsje verderop. Maar uh, nou, nu dan even. Er is een hoekschop. Uh, zo lijkt het voor uh, NEC. Of wordt het een vrije trap? Nee, het wordt een hoekschop. En Serks gaat die uh, nemen. De Deem. En dat is eigenlijk voor het eerst dat uh, NEC weer in de buurt staat. Overigens 0-0. Maar dat mag duidelijk zijn. Dat de NEC weer in de buurt komt van uh, de doelman van Willem II. David Meul. En als ik heel eerlijk ben, dan verdient Willem II zeker een gelijkspelletje. Ook gezien het spel in de tweede helft. Want keihard werkend, terwijl Mulder spectaculair uitkomt. En met twee vuisten de bal wegbokst. Wel opgevangen op het middenveld door Ryan Koolwijk. En dan gaat de bal weer richting het doel. Maar dat is een hele slechte bal. En de opwinning die dan komt, terwijl we weer een wissel gaan krijgen. En notabene Melvin Platje naar de kant gaat. En Danny van der Meijerakker, Meerakker, komt erin. Uh, een spits voor een spits, zeg maar. Platje heeft in de eerste helft zijn kansen gehad. Top score van NEC. Maar ze laten liggen. En uh, misschien dat Danny van der Meeren, ook er uh, daar meer mee kan gaan doen. Overgekomen uit de Amateurs. Daar was het een zeer uh, goede spits. En misschien dat hij nu ook uh, in uh, het laatste gedeelte van deze wedstrijd. Nog een klein kwartier iets kan doen. De doeltrap is genomen door Meul en heeft de bal naar voren geramd en komt net niet bij Mr. Jan terecht, maar die werd vastgehouden. En dus mag Willem II, dat regelmatig gevaarlijk opkomt, richting het doel van Babos, mag een vrije trap gaan nemen. Mark Huscher schoot de bal eigenlijk uit vrije positie langs het doel en dat, dat was niet nodig, die bal had gewoon tussen de palen gemoeten. Dan had je in ieder geval mogelijkheid om een doelpunt te maken. Nu mag je een vrije trap gaan nemen. Halverwege de helft van NEC komt die vrije trap. Gaat richting de tweede paal. Maar zelfs ver voorbij. En dat geeft een beetje de armoede aan in deze wedstrijd. Zelfs een vrije trap komt niet voor het doel. En dan uh, wordt het wel een heel mager potje voetbal tussen twee. Niet al te grootheden in het uh, betaalde voetbal. Bal gaat weer over de zijlijn. een voor NEC. En zo hebben we nog twaalf minuten te gaan in deze wedstrijd bij NEC. 2. Nog altijd 0-0. RKC VVV eindigde vanavond in 1-1. zet zette VVV op een voorsprong en mag dan praten met Frank Snoeks. Als jullie deze wedstrijd hadden willen winnen, had je dan meer moeten halen uit de eerste helft? Ja, misschien wel. Ik, bedoel, ik dacht dat we goed, uh, goed begonnen. Er komt er ook 1-0 voor. En, uh, ja, misschien zouden we dan even door moeten zetten en die, en die tweede zoeken. Maar uh, ja, dat gebeurt niet. En dan uh, uiteindelijk uh, mag je blij zijn dat je gewoon een puntje pakt. Dat, uh, van, ik bedoel, ze, ze krijgen zelfs nog een vrij trap in de laatste minuut. En als die dan nog in vliegt, dan krijg je helemaal niks. Jullie keeper was de gevierde jongen hè? toen in die tweede helft. Ja, die heeft een paar aardige ballen gepakt. Een helemaal uh, en nou, de laatste minuut, die haalt hij uh, voor uit de, de kruising weg. Ja, dan, uh, dan is het heel zuur als hij erin vliegt. Dat heeft hij heel goed gedaan. Wat is er met jou aan de hand? Je bent nu uh, topscorer van, van VVV en je was vanavond ook de beste aanvaller? Ja, ik zei, nou, ja, het is geen goed teken, denk ik, als een verdediger topscorer staat. Maar uh, ja, uh, hij, hij viel er net goed en uh, hij, uh, hij ging er mooi in. En je was dicht bij een tweede? Ja, hij vloog net op de paal, geloof ik, of niet? Ja, dat, uh, dat is ook net een geluk. Toen stond nog 1-0 als die erin vliegt, dan, uh, dan loop je ook hier weg denk ik, met drie puntjes. Maar ja, dat gebeurt niet. De doelpunt die je maakt, hè, die in de eerste helft, raakte je die bal zoals je hem wilde raken of zo kwam er ook wat geluk bij? Nee, nou, hij was uh, perfect uh, hoe ik hem bouw hebben. <lacht> jij ja, maakt het altijd zo. Ze <lacht> is dat, dat een een Maar Jij maakt het toch nooit doelbut uh, voorheen. Heb je dat in Engeland geleerd? Maar dan maakte hij ook, dacht ik, af en toe een vertwaalde goal. Jawel, jawel. Ik bedoel, uh, twee, drie coaches uh, per seizoen zit ik normaal op. Maar de, ik zit nu bij je boven gemiddelde. Dus uh, even doorpakken zo. Dus dit was het voor dit seizoen, de productie? Nou, dat hoop ik niet. Maar als je kijkt naar het verleden, dan, uh, ja, dan hou het dat daarmee af. Tevreden met een punt? Ja, nee, wat ik zeg, ik bedoel, uh, uiteindelijk moet je daar genoeg aan meenemen, denk ik. En uh, uh, wat het is, uh, zelfs op, laatst, uh, op de 1-1, dat Ricky machine dus als je een beetje meer geluk hebt, dan uh, vliegt het er wel niet in. Maar ja, uh, een puntje is ook een resultaat voor ons. Dus, uh... We gaan in die Houtkamp. NEC, Willem 2, nog steeds 0-0. Ja, ik heb een nieuwe bril, dus uh, de, die stand mag wat mij betreft uh, uh, eraf, hoor. Er mag best een doelpunt vallen. kan me niet schelen voor wie. Maar misschien dat Snow nu iets leuks doet. Die schiet van ver... Maar de bal gaat een meter of 3-4 uh, langs het doel van keeper Meul. En ik zei het al, ja, het is eigenlijk wel een 0-0 wedstrijd. Uh, dat, uh, er zou ook verdiend zijn voor Willem II dat het uh, best redelijk doet. In deze wedstrijd in ieder geval met heel veel inzet. Er is toch uh, wel echt de, uh, het eredivisieniveau bij uh, de meeste spelers. Maar de inzet is uh, uitstekend van de Tilburgers. En deze Meul, de keeper die de bal nu uitgetrapt heeft, uh, staat een goede wedstrijd. De keeper bal bezit voor Jorim. En die speelt de bal, of de bal gaat naar voren richting Joachim. Gim. En daar komt de Babels eruit. En die krijgt de vrije trap mee. Dat vind ik opvallend. Want hij komt heel wild uit zijn doel. En Jurgen Streppel zegt ook volkomen terecht. van ja, Als je zo als een dwaas uit dat doel komt. En echt die Joachim doet helemaal niets. Echt helemaal niets. Als een idioot komt Babos uit zijn doel. Die zou je de vrije trap tegen moeten geven. Want uh, Joachim die staat, uh, die staat erbij en die kijkt ernaar. En hij krijgt de vrije trap tegen. Die uh, kan er echt helemaal niets aan doen. Ja, ik vind dit uh, een fout van Babos. Die komt met zijn knieën vooruit. Het is een wonder dat die Joachim nog uh, opstaat. Uh, uh, maar het is een uh, keiharde jongen, die uh, spits. Uh, in ieder geval geen uh, zeurpiet. Uh, N.S.C. speelt de bal voor de verandering weer eens over de zijlijn. En daar komen de echte fluitconcerten. En terecht. NRC er zeker in de tweede helft heel weinig van. Komt goed weg dat Babos geen vrije trap mm. tegen kreeg. Oftewel een penalty. Uh, bij die uh, rare actie van hem een uh, minuutje geleden. De inworp is voor Willem II. We zitten in de slotfase. Nog 8,5 minuut. Kijken of iemand nog een slotoffensiefje in huis heeft. Maar als ik zo naar het spel kijk, nee, ik vrees het eerste. De druk op wielrenste Marianne Vos was groot. Iedereen ging ervan uit dat ze de wereldtitel zou pakken op de Kouwberg. En ze deden het ook. Het strijdplan van bondscoach Johan Lammers werd perfect uitgevoerd. Hij wilde dat de koers vanaf het begin hard gemaakt zou worden... door de Oranje Formatie. Nou ja, dat was wel de bedoeling ja, om de wedstrijd hard te maken. En zouden de eerste drie ronden gewoon proberen op een goede manier het, het, het, het peloton te controleren. En daarna toch de aanval te zoeken om te proberen de wedstrijd hard te maken. Toen kwam er die enorme valpartij. Um, Gunnewijk moest ook uh, lossen. Ze waren hier eigenlijk al vrij snel twee man kwijt. Is dat nog een, een probleem geweest? Hebben jullie daar nog zorgen om gemaakt? Nee, niet echt. Want uh, uiteindelijk uh, waren er andere landen ook die daar last van hadden. Hè? Die uh, de valpartij één of twee rensters waren kwijtgeraakt. Want voor de duidelijkheid, die andere was Ellen van Dijk. die bij die valpartij lag en niet terug kon komen. Ja, nee, precies. Dat was wel heel jammer. Want Ellen die rijdt uh, op dit moment supergoed. Ze uh, heeft niet voor niks uh, in de tijdrit uh, geweldige prestatie neergezet. Dus dat vonden wij we wel. Uh, ja, dat was natuurlijk hartstikke jammer dat zij niet meer uh, een rol zou kunnen spelen. En uh, goed, ja, Loes is uh, twee weken geleden. Uh, Gevallen en uh, ja, hij is toch niet helemaal daar goed van hersteld. En, uh, maar goed, ja, dat, dat gebeurt nou eenmaal. Dan heb je in elke ploeg wel als uh, je één of twee elementen verliest... door wat voor omstandigheden dan ook. De, de renners die dan nog over zijn, die, die vallen stuk voor stuk vallen ze aan. Hè? En uiteindelijk komt er een kopgroep met Anna van der Breggen. En die rijdt meteen op haar eerste WK de wedstrijd van haar leven. Ja, zeker. Maar goed, Anna heeft over het hele jaar laten zien dat ze absoluut van weerklasse is. Uh, geweldig hoe ze heeft gepresteerd. En uh, ja, daar gaan we nog veel van horen. En uh, ja, ik, ik ben super trots uh, dat wat ze heeft laten zien. En uh, nou ja, ook, ook de wijze waarop ze de wedstrijd gereden heeft. Uh, ze heeft enorme ondersteuning geboden aan Marianne om uiteindelijk dit resultaat beter te halen. Dus, uh was dit ook van tevoren uh, op die manier bij Kokstoofd. Zij zat in die kopgroep, maar Janne Vors jumpte dan naartoe op de Kouwberg. En Anne van de Breggen heeft nog geen trap te veel gedaan. En op dat moment zet ze vol aan. Ja, precies. Dat zijn nou eenmaal opties en scenario's die je ook wel doorneemt of enigszins doorneemt. Waarvan je zegt van dan kun je, als je dan voorop zit of wat dan ook. Ja, dan kun je ook beslissen. Dan moet er uiteindelijk een beslissing vallen of je mee rijdt of niet mee rijdt. En wat als Marianne zou komen, et cetera. Nou ja, dan moeten ze op kop rijden. Dus het zijn allemaal dingen die. Uh, ja, dat bespreek je wel eens. En dan uh, ja, moet dat uiteindelijk ook wel volgen in de wedstrijd. Vos die gaat uh, nou, los, zou ik het zo maar zeggen. Uh, op de twee ronden voor het einde. Dus dan moet, de, moet ze nog drie keer de Kouderberg op. Uh, heb jij gedacht van, hm, ze doet ook wel heel erg veel werk in die finale. Dat wordt misschien wel heel erg veel. Nou ja, dat, dat heb ik ook wel geconstateerd natuurlijk. Maar ja goed, je kunt er niet bij en je kunt niks zeggen enzovoort. Dus, maar toen uh, in de laatste ronde zaten, toen zat, zat ik achter de kopgroep en heb ik even bij haar kunnen rijden. En uh, even kunnen zeggen van nou, de, de, de voorsprong is ruim voldoende, dus je hoeft niks meer te doen. Uh, en uh, uh, Anna kon al het werk doen wat nodig was, dus dat was prima. En dan, dan toont volgens mij weer aan dat zij absoluut de sterkste is. Wat voor wat voor. Titel zou je haar dit jaar willen geven na zo'n prachtig jaar met Olympische titel, WK-titel en dan ook nog op zo'n manier? Ja, nee, de, de, de, dat wat ze, ze heeft uh, laten zien is ongelooflijk. Uh, met, met recht uh, zal ze misschien wel tot sportvrouw van het jaar worden gekozen. Alhoewel uh, Ranomi ook een uh, geweldige... Die discussie is nu al gaande, kan ik ja, u vertellen. Maar goed, uh, Marianne doet het op drie momenten in het seizoen. Hè? Op de Olympische Spelen, hier op het WK en ook nog op het WK-veldrijden. Dus uh, ja... Het, het is moeilijk uiteindelijk te zeggen. Wat, uh, die verschillen die kun je ook niet moeilijk, uh, zijn moeilijk uh, te bepalen. Maar uh, uh, ja, ik, ik vind uh, ze is een super sportvrouw. En, uh, we kunnen blij zijn dat we een dergelijke uh, sportvrouw in Nederland hebben. Johan Lammers, de Bondscoach tegen Steven Dadebout was dat. NEC Willem II, het was toch straf, Indy. <laughs> nou, nah, nee, het is nooit een straf, Ronald, om met jou in één programma te mogen zitten. is natuurlijk uh, de, de droom van iedere verslaggever. Het is 0-0. Uh, en Rens van Eijden deed uh, zo bijna zijn uh, oude ploeg de das om... bij een goede hoekschop vanaf de rechterkant. Hij kopte de bal net over het doel van keeper Meult. staat 0-0. En het lijkt er een beetje op dat uh, NEC aan een slotoffensief is begonnen. Als ze, wat mij betreft uh, aan het begin van de tweede helft uh, al mee mogen beginnen... Uh, of in twee, natuurlijk. Had me niet uitgemaakt. Maar na 86 minuten spelen staat nog altijd 0-0. Bal binnendoor op voor in het gebied met Haastroep. Haastroep heeft goed kijken naar de bal. Wint het uh, dan ook. Geeft dan een moeizame bal naar buiten. Bal gaat over de zijlijn. Omdat uh, uh, Missy Jan er niet bij kan. En dan is dat slotoffensief. Dat zet zich voort. Met NEC in balbezit met Evander Snow. Snowbal uh, even breed naar een invaller: dat is uh, Palson. Palson. Nee, niet goed. Gaat de bal weer naar Paulson Weer niet goed. Bal wel uh, voor de voeten van een andere invaller. Lumo van uh, Willem 2. En die geeft hem dan zomaar aan Breuer. Breuer naar Leo George. Over is gesproken George. Op de benen van Meul. Nou, daar komt uh, Willem 2 goed weg. Na nou, weer knullig balverlies. Uh, overigens aan beide kanten uh, constant. Nu is het Mulder die uh, goed werk verricht. En Lumo die de bal goed in diepte inspeelt. Nou, lopen maar Jean uh, Die wordt neergehaald. Kijken wat de scheidsrechter doet. Dit moet rood zijn. Dat is rood. Dat neem ik toch wel aan. Ja, het is een uh, rode kaart voor, is dat, Comboi. In ieder geval een rode kaart voor NEC. En inderdaad, Comboy kan naar de kant. Kevin Comboy krijgt terecht de rode kaart, want hij was erdoor. Misit Jan wordt vastgehouden, gaat tegen de grond. En waarom je dan nog staat te uh, protesteren, geen idee. Want je weet dat dat niet mag en dat daar een rode kaart op staat. Goed gedaan, door dat de kamphuis. Goed gezien ook. En uh, ja, voorkomen terecht. En er staat nog een vrije trap. Want het gebeurde een meter of vijf, 6, 7 buiten het strafschopgebied van NEC. En daar mag Willem II dus tegen tien NEC'ers nu een vrije trap gaan nemen. Die staan daarvoor klaar. Uh, Husser zie ik uh, klaarstaan. En ook uh, Mulder, die heeft een aardige trap in de benen. Maar ik denk dat het Mark Husser wordt. Vorig jaar nog even bij ADO Den Haag geweest. Daar beviel het niet echt goed. Met Juris Streppel naar Willem 2 gekomen. Kijken wat Huscher kan. Kan goed schieten hoor. Een viermans muur. Met Haarsbroek daar ook nog in van Willem 2. Daar komt de vrije trap langs de muur. En de redding achterredding zegt oh, Uit de bovenhoek getikt door Gabor Babos. En Huscher denkt van ja, die had het best wel ingemogen. En dat was ook zo. Anderhalve minuut nog te gaan in deze wedstrijd. Het staat nog altijd 0-0 met uh, de opwinding aan het eind van de wedstrijd.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 And I know how to fix this And how come I never get around to really doing it and Too many choices to make And time is slipping away from me and Me and I don't see eye to eye And I let the river carry me to wherever it may take me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 The New Shining. Mooi nummer gekend. Make up my mind. Uh, NEC Willem 2 na nog een paar minuten, Andy. Ja, we zitten in de slotfase nog. Even kijken. Nog precies twee minuten te gaan. Willem 2 bijna bij de overwinning. Toen Joachim de bal net naast het doel komt. En nu een schot van ver. Uh, in de handen van Babos. Allemaal van Willem II. Dat zegt toch ook eigenlijk wel wat. Dat uh, Willem II gewoon zo lijkt het een... een nou ik wil niet zeggen betere conditie heeft. Maar in die slotfase uh, de beste mogelijkheden. Nu een uh, overtreding. Zo lijkt het mij van Van der Meerakker. Dat is ook zo. En dus een vrije trap voor Willem II. Dat dik verdient hier een punt gaat halen hoor. De eerste helft was NEC beter. Op de eerste twee minuten na. Maar in de tweede helft heeft Willem II karakter getoond. Heeft uh, keihard gevochten. En mm, heel wat mogelijkheden gekregen. Schijt zich tegen Meul. Keeper Meul uh, opschieten nu. Die bal gaan nemen. Maar Willem II is, ja, ik denk niet eens tevreden met een punt. Maar toch, al met al, kan ik, me, kan ik er wel mee leven hoor. Een uh, spel, Eerste helft een beter NEC. Tweede helft een beter Willem II. Maar NEC mag zich achter de oren krabben, want het was uh, niet best wat het heeft laten zien. Nu Joachim die uh, met veel hard werken de bal heeft uh, veroverd voor Willem II, gaat De bal naar buiten kan uh, Kees van Buren de bal voor het doel uh, geven. Laatste mogelijkheid, Joachim voor de linker, probeert uit te halen. Lukt niet, omdat Koolwijk uh, ertussen zit. En dan gaat de bal via Snow over de zijlijn. Nee, dat niet eens. Hij kan opgepikt worden door een Willem er Aan de linkerkant door Lumu. En die speelt de bal dan blind voor het doel. Wordt moeizaam weggewerkt. En Breuer, die ramt de bal nog eens naar voren. Kan Denny van der Meerakker erbij? Nee, kan hij niet. Maar dan wordt de bal weer zomaar ingeleverd door Willem 2. In dit geval uh, was het Jordans Peters. Maar weer door inzet kwam uh, Willem V uit de problemen. De laatste mogelijkheden in de laatste halve minuut voor NEC met Leroy George. Die de bal even terugspeelt naar Polson. Polson naar uh, Snow. Opkomende man Breuer wordt aangespeeld aan de rechterkant. Breuer met de voorzet. En dan wordt er niet gekopt door helemaal niemand. De bal gaat langs vier, vijf man. En dan is het... Uh, Goed opruimen van Willem II en meteen ook het laatste fluitsignaal van scheidsrechter Kamphuis. Een verdiend punt voor Willem II. Gevochten wat het waard is, maar thuis moet NEC zich toch wel een beetje schamen voor de 0-0 tegen Willem II. Vier wedstrijden zitten erop. Pek Zwolle tegen Groningen eindigt in 1-2. RKC VVV 1-1. Vitesse Herakles 1-1 en Nek tegen Willem 2-0-0. En dat betekent onderin dat er twee ploegen over zijn met twee punten. Dat zijn Pek Zwolle, die hebben al gespeeld dit weekend. En Nak Breda, die hebben nog een wedstrijd te goed morgen. En daarboven staan drie ploegen met drie punten. Heerenveen, die spelen we nog. VVV en Willem 2, en die speelden allebei gelijk en pakten dus een puntje de Rossi, de Buitenlands voetbal langs de lijn. We beginnen in de Bundesliga. Vanmiddag twee toppers. Hamburg SV met Van der Vaart tegen landskampioen Borussia Dortmund. En Schalke 04 met Klaas-Jan Huntelaar tegen Bayern München met Arjen Robben. Tim de Wit in Berlijn. ASV won met 3-2 van Dortmund. Was dat dan Van der Vaart te danken? Uh, Mede, ja, hij speelde een hele belangrijke rol uh, vanmiddag. Hij gaf in de tweede minuut al een prachtige voorzet op de Koreaanse die uh, daaruit scoorde. En ook bij het tweede doelpunt gaf hij de assist. Ja, kortom, hij speelde een hele belangrijke rol. En het was voor Hamburg ook een hele belangrijke overwinning. Want ja, na drie nederlagen was de paniek in en rondom de club al een beetje aan het toeslaan. Ja, dus winnen was hoog nodig. En ja, dat je dan met 3-2 wint van de regerend kampioen Dortmund. Erg knap. En ook van de vaart was daar zelf na afloop wel over te spreken. Ja, dat, dat, dat, deswegen ben ik uh, hierheen gekomen. Die man is zo heel veel. Uh, met de uh, ja, en uh, toren ik ben zeer uh, tevreden. Maar uh, ja, met dan heute in mijn eigen stadion de meeste slagen, dat is natuurlijk extra uh, ja, bijzonder. En is uh, Hamburg nu helemaal gek van Rafael van der Vaart? Nou, mensen hebben het al over de HVV in plaats van HSV, de Hamburger Van de Vaartverein. Ja, dat is echt ongelooflijk. Als je het over Hamburg hebt momenteel, dan heb je het over Van der Vaart. En dan niet alleen over Rafael, maar ook over zijn vrouw trouwens, Sylvie, want ook die is hier mateloos populair. Ja, hij is echt binnengehaald als de verloren zoon, de man die de club weer uit het dal moet halen. Ook al was er wel kritiek, want ja, 13 miljoen euro betalen voor Van der Vaart, is dat niet wat veel voor iemand die toch wel zijn beste dagen heeft gehad? Nou, zei de voorzitter van HSV, degraderen is duurder. Kortom, ja, dat geeft wel aan wat zijn status is en ook hoe groot de druk op hem is natuurlijk. Ja, en dan Borussia, van de week nog winnaar tegen Ajax, maar nu een nederlaag, die zal toch hard zijn aangekomen, neem ik aan. Ja, dat was wel even een tik hoor, want uh, Dortmund had namelijk 31 competitiewedstrijden achter elkaar niet verloren. September vorig jaar voor het laatst. Dus ja, dan is zo'n nederlaag in Hamburg wel even een domper. En het is ook al de tweede keer dit seizoen dat Dortmund punten verspeelt. Dus het gat met de koplopers is nu al vijf punten voor de gerend kampioen. En dan uh, Schalke 04 tegen Bayern München. Bayern won 2-0. Uh, betekent dat dat uh, Hunterler beter was dan Robben? <laughs> uh, ja, dat zei we ook. Nou ja, andersom juist. Want uh, Huntelaar speelde oh, ja. de rol van betekenissen <laughs> ja. vanmiddag. Nee, inderdaad. Nee, Robben speelde uh, wel aardig. Kwam niet tot scoren. Uh, Kroos en Müller maakten de doelpunten voor Bayern. Hij was al een paar keer dicht bij het doelpunt, Robben. Maar nee, van Huntelaar hebben we helaas weinig gezien vanmiddag. Uh, hij kreeg nauwelijks bruikbare ballen. En ja, in dit soort wedstrijden heb je dan toch weinig adem, hoor, vind ik. Hij scoorde overigens ook nog niet één keer tegen Bayern München sinds hij bij Schalke speelt. En hij had zelf al een verklaring waarom zijn ploeg vanmiddag had verloren. Ja, wat ik zei. Ik denk, uh, uh, we controleren deze meistens niet. En als we dat spiel niet controleren, dan uh, is het nu uh, ja, een zaken van geluk. Huntelaar dus. Uh, voor Stevens is er bij Schalke dus nog heel wat te doen, hè? Ja, zeker. Ze staan weer even met beide benen op de grond hoor in Kierg. Ze wonnen van de week heel knap in de Champions League van Olympiakos Pirees uit Griekenland. Ja, daardoor groeide het zelfvertrouwen voor deze topper tegen Bayern. Maar ja, hij gaf zelf na afloop ook wel toe dat Bayern op dit moment echt twee stappen verder is dan Schalke. En ja, omdat ook Dortmund verloor, deed Bayern München dus wel hele goede zaken vandaag. Ja. Uh, aflein nog gespeeld? Hij viel in vanmiddag en uh, ja, dat is toch wel opvallend, want Stevens is nog niet zo tevreden over hem. Want hij begon uh, ja, net als in de Champions League weer op de bank en hij kwam erin toen Schalke al 2-0 achter staat. Dus kon ook niet zoveel meer veranderen. Maar hij schijnt nog niet helemaal een klik te hebben met zijn ploeggenoten en moet ook erg wennen aan het Duitse voetbal. Dus ja, hij moet zich nog flink bewijzen de komende weken om in de basis te beginnen bij Schalke. Oké, okay, Tim de Wit, bedankt. Wolfsburg tegen kreuter werd 1-1. Mainz tegen Ausburg 2-0. En Fortuna Düsseldorf tegen Freiburg 0-0. Bayern München en Eindhoven-Frankfurt gaan samen met de volle winst aan kop. 12 uit 4, gevolgd door Hannover 7 uit 3. En Dortmund en Schalke hebben 7 uit 4. Dan uh, Engeland. Chelsea heeft daar de koppositie met moeite vastgehouden. De winnaar van de Champions League versloeg Stoke City met 1-0. De winnende treffer kwam op naam van Ashley Cole... die ruim twee jaar niet gescoord had in de Premier League. Aston Villa ging bij het nog puntloze Southampton met 4-1 onderuit. En uh, de ploeg van uh, Martin Jol, Fulham, won met 2-1 bij Wigan Athletic. Everton won de lastige uitwedstrijd bij Swansea City 3-0. Verder West Ham United Sunderland 1-1 en West Bromwich Albion tegen uh, Reading 1-0. Chelsea gaat met 13 uit 5 aan kop, gevolgd door Everton en West Bromwich Albion met 10 uit 5. Dan Fulham met 9 uit 5 en Manchester United heeft er 9 uit 4 en Arsenal is zesde met 8 uit 4. Morgen nog een soort super Sunday in uh, Engeland. Liverpool tegen Manchester United en Manchester City tegen Arsenal. Dan Spanje, de Primera División. Vier wedstrijden vanavond. Real Zaragoza, Osasuna, 3-1. Celta de Vigo tegen Getafe, 2-1. Real Betis, Espanyol, 1-0. En Barcelona, Granada, om 10 uur begonnen. En volgens mij is het nog steeds 0-0. Morgen wordt nog gespeeld Rayo Vallecano tegen Real Madrid. Barcelona gaat met 12 uit 4 aan kop. Gevolgd door Malaga, 10 uit 4. En Mallorca en Sevilla, 8 uit 4. Veertiende is Real Madrid, 4 uit 4. Dan het wel in de Italiaanse Serie A tussen Parma en Fiorentina... zat vol spektakel, maar leverde uiteindelijk geen winnaar op. Er waren drie strafschoppen, een rode kaart... en een droepend diep en een de tijd. Uiteindelijk werd het 1-1 bij Parma, Fiorentina dus. Koploper Juventus, Chievo 2-0. En dat is de eindstand. Die wedstrijd was om kwart voor negen begonnen, maar is net afgelopen. Juventus, Napoli en Lazio gaan met 9 uit 3 aan kop... gevolgd door Sampdoria met 8 uit 3. Dan de Belgische eerste klasse. Daar heeft Anderlecht de toppen bij Zultewaardigen met 3-2 gewonnen. Voor de ploeg van trainer Jean van de Brom scoorde Tom de Sutter, vlak voor tijd de winnende. KV Mechelenbergen met 3-0, Lokeren, Leuven 2-2, Beerschot, Kortrijk 2-1 in Waasland, Lierse 1-1. Gisteren al verloor standaard van A-agent 1-2. Morgen is er nog Clubbrugge, Cerclebrugge en Charleroi tegen Racing Genk. Clubbrugge gaat daar een kop, 17 uit 7, gevolgd door Anderlecht, 16 uit 8. A-agent 14 uit 8 en Beerschot 13 uit 8. En dan nog even Frankrijk, daar heeft Gregory van der Wiel zijn uh, debuut voor Paris Saint-Germain gevierd... met een 4-0 overwinning in de uitwedstrijd tegen Bastiaan. De Van Ajax overgekomen van de wiel maakte voor het eerst deel uit van de peperdure selectie van Paris Saint-Germain. Right side on our our side. Side. It had, it to, be it had to be done. It's, it's a, a pity, pity, a pity, a man. man I will right right De right side won. And right. Van wat fun. En we zijn in de right. En we zijn in de right. Ja, en nu zijn ze echt klaar. Uh, ik vertelde net dat uh, Juventus tegen Tievo uh, 2-0 was geworden. Uh, daarna zei ik de stand en toen zei ik 9-3 uit 3 voor Juventus. Maar die wedstrijd was nog niet meegeteld. Juventus heeft dus 12-4. uit 4. Napoli en Lazio hebben er 9-3. uit 3. Sampdoria 8-3. uit 3. Hoe kan dat nou? Zult u zeggen. Maar Sampdoria begon met min 1 punt aan de competitie. Gestraft heet dat. De Eredivisie. Alle wedstrijden van vanavond. Vitesse tegen Heracles werd 1-1-0-1 door Gourië, 1-1 door Boni uit een strafschop. Uh, en beide goals vielen naar rust. In Arnhem begint er steeds meer geloof in eigen kunnen te komen. Een gelijkspel tegen Heracles past helemaal niet bij dat geloof. Trainer Fred Rutte. De jongens zitten heel erg in de wereld. En, uh, en dat, dat doet de buitenwacht natuurlijk ook. En uh, Vitesse-kampioen. Maar ik ben veel realistischer. Ik denk dat uh, wij een, een team. Uh, uh, in, in opbouw zijn, in, uh, in ontwikkeling. En, en dat gaat st wel steeds beter. En, en als, je dan, uh, als je dan vandaag gelijk speelt. Dan kan ik me voorstellen dat, uh, dat er heel veel mensen daarin over hun teleurstelling uitspreken. Vitesse had voor even koploper kunnen zijn in de Eredivisie. Nou ja, misschien zelfs voor langere tijd hangt er vanaf wat Twente morgen doet. Maar ja, dan had de ploeg wel moeten winnen. Vitesse dus van Heracles. De nieuwe status van Vitesse zorgt er volgens Marco van Ginkel voor dat tegenstanders het spel van de Arnhemmers proberen te ontregelen. Ja, natuurlijk, jij is tweede en uh, ja, ik weet niet hoe we, hoe we hem nu staan, maar uh, jij is daar tweede en uh, ja, dat, natuurlijk gaan uh, de teams on, ons uh, analyseren en,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 En uh, dat betekent dat je een extra middenvelder hebt... om nog maar meer proberen aan het voetballen te komen... en de bal te hebben. En, uh, en dat is ons uitstekend gelukt, vind ik. En dan RKC Waalwijk tegen VVV. Ook daar werd het 1-1. Maar dus was het 0-1 door Seip. Chevalier maakte naar rust gelijk. VVV wacht nog altijd op de eerste overwinning. Tegen RKC kwam de ploeg op voorsprong... maar moest uh, VVV wel genoegen hebben met een punt. Volgens doelpuntmaker Seip heeft zijn ploeg in de eerste helft te veel kansen laten liggen. Ja, misschien wel. Ik, bedoel, ik dacht dat we goed, uh, goed begonnen. Komt er komen ook 1-0 voor. En uh, ja, misschien zouden we dan even door moeten zetten en die, en die tweede zoeken. Maar uh, ja, dat gebeurt niet. En dan uh, uiteindelijk uh, mag ik denk blij zijn dat je gewoon nog een puntje pakt. Hè? Dat, uh, van, ik bedoel, Ze krijgen zelfs nog een vrije trap in de laatste minuut En als hij er dan nog in vliegt, dan krijg je helemaal niks. De KC kwam pas in de tweede helft in de wedstrijd. Trainer Erwin Koeman had liever gezien dat zijn ploeg... iets veller uit de startblokken was gekomen. Ja, dat klopt. Je loopt achter de feiten aan.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 Maar oké, okay, als je deze wedstrijd uh, bekijkt, dan zeg je van we hebben twee punten verloren. NEC Willem 2 was en bleef 0-0. Er was wel een rode kaart voor Conboy en dat was een paar minuten voor tijd. Uh, hij is van NEC. Peksvolle Groningen eindigde in 1-2. Pek nam de voorsprong. Moktar. En dat was ook de ruststand. 1-1 werden door Cefuik. 1-2 door de Leeuw. Pek gaf de eerste overwinning van het seizoen gewoon uit handen. 84 minuten lang stond de ploeg voor. Maar toch leed de Pek de vierde nederlaag van het seizoen. Trainer Art Langler over dat verlies. We hebben terecht verloren. Groningen was beter en efficiënter. En uh, daar moeten we maar mee leren omgaan. Want uh, dat zal al vaker voorkomen dit jaar. Uh, toen nu waren we fris en aardig voetbal. Maar na nou, vandaag moeten we denk ik toch, uh, ons gaan realiseren dat. Uh, ja, dat we moeten gaan sprokkelen en dat is een pijnlijke conclusie, maar het is niet anders. Bij de tweede goal van FC Groningen, de winnende dus, ging de keeper van Peck ter wielen in de fout. Michael de Leeuw profiteerde. Hij valt goed binnen en uh, het is altijd lekker om in de laatste minuten de overwinning te pakken. maakt niet uit hoe het gaat, uh, dat zijn de mooiste. Ondanks die overwinning maakte FC Groningen opnieuw geen grootste indruk. De eerste helft was zelfs van zeer bedenkelijk niveau en dat vond ook de trainer Robert Maaskant. Het was daadwerkelijk heel matig. Dat heeft mij gedwongen in de rust om te zeggen... Nou, we halen de twee mensen af, we gooien het helemaal om. We gaan volle bak één op één spelen met alle risico's van dien. En ja, dan, dan kan ik niet anders aangeven dat mijn ploeg dat fantastisch gedaan heeft. Want die zijn vol gas gegaan. Uh, maar wat ik het belangrijkste vond na nou vorige week... ze hebben elkaar niet laten zakken. Gisteren al eindigde Roda tegen FC Utrecht in 0-1. Aan kop gaat FC Twente, 15 uit 5. Vitesse heeft er 14, maar dan uit 6. De derde plaats is voor Ajax, 11 uit 5. Dan FC Utrecht, 11 uit 6. Feyenoord heeft er 10 uit 5, is daarmee vijfde. En PSV 9 uit 5 en is zesde. Onderin twee ploegen met drie punten. VVV en Willem 2 met 3 uit 6. En dan volgt Nak met 2 uit 5. En Peksvolle sluit de rij met 2 uit 6. Morgenmiddag om half 1, Ado Den Haag tegen Ajax. Om half 3, FC Twente tegen Veen en Nak tegen AZ. En om half 5, de topper, PSV, Feyenoord... Dat Sarah Bareilles met Uncharted. Wat is er uh, morgenmiddag uh, te doen? Nou, morgenochtend eigenlijk al. Om kwart voor elf kunt u op Radio 1 uh, al flitsen horen... van het WK-wielrennen op de weg in Limburg. En verder is er natuurlijk uh, Autosport, de Formule 1 van Singapore... dat in de normale langste Lijn-uitzending, die om twee uur begint... en tot uh, half zeven duurt, uh, iets voor half zeven... omdat er morgen de topper PSV Feyenoord is. Morgenmiddag is er ook nog Hockey Kampong tegen Amsterdam... en er is niet alleen PSV Feyenoord, maar ook nog FC Twente... tegen Heerenveen en NAC AZ... En al om half één speelt Ado Den Haag thuis tegen Ajax. Tom en Twan zitten er morgenmiddag om twee uur. En Max van Wezel zit er nu al. En die gaat zo met het oog op morgen presenteren. Nog een prettige avond. Presenteert Govert van Brakel de perstribune live vanaf het WK Wielrennen in Valkenburg. Met als hoofdgast iemand die daar als geen ander over kan vertellen, oud-wielrenner Jan Jansen. Dat wil toch zeggen dat je de beste van de wereld bent. En dat is maar de geluk, dacht ik. Ook een uitgebreid gesprek met de wielrencommentator van Radio 1, Gio Lippens. En met heel veel plezier. Want dat vind ik wel zo mooi, de afwisseling. Gewoon verslag geven, naar wielrenners kijken. En verder natuurlijk kassie kijken en al uw klachten over de media op Goverts antwoordapparaat.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 Wat kan ik doen? Kindermishandeling stopt nooit vanzelf. Bel gerust voor hulp en advies 0900-123-1230. Vijf cent per minuut. Of kijk op voor een thuis.nl. Een veilig thuis, daar maak je, je toch sterk voor? Dit is Radio 1.